Kokert is 26-9. Dan is hij ruim langzamer dan maakt uit. Maar nu komt die, die, die rondes van. Van en heeft hij al geluk, want hij kruist achter Silos, Silos langs... waardoor hij van hem kan profiteren. Mee in de slipstream, nu naar buiten toe. Die grote, sterke rust van uh, 30 jaar... die uh, dit hele seizoen nog geen wedstrijd wist te winnen. Vorig jaar, trouwens tweede op de WK afstanden achter Danny Morrison. De bel klinkt voor de laatste ronde. Silos komt door rondetijd voor hem, 27-8. Zit uh, drie kwart seconden uh, boven de tijd van Tuitert. 27-3 de rondetijd voor Irvan Scobre. Verloor maar 14e. Ja, dat 4 e En nu komt hij op de. Die kruising kan die weer profiteren van de Sirov. En komt hij met grote ja, ja, klappen, ja, ja, ja. komt hij naar de Sirov toe. En komt hij er heel erg hard onder door. Dit gaat een goede eindtijd worden. 147 61 is de tijd van uh, Mark Tuitert waar Ivan Skobarev onder moet uh, kunnen gaan duiken en dat gaat hij ook doen. Ivan Skobarev met een uh, verneinige uh, demarrage aan het einde versnelling, komt tot 146 97 En dus uh, krijgen we weer geen Nederlandse wereldkampioen. Blijf jij de laatste Erwin tien jaar geleden? Dat is wel duidelijk. Want Skobarev staat nu bovenaan. En uh, Silos rijdt uh, Nuis ook van het podium af. Sowieso al. Want Silos heeft de derde tijd. Dat dus ietsje langzamer dan Mark Tuitert. En dus hebben we nu Skobrev op 1. Silos op de, te, of, uh, op de tweede plaats. En uh, Silos op de derde plaats staan. En laat Ivan Skobrev toch hier wel weer eventjes zien. Hoe je een goede 1500 meter rijdt. Uh, 18e verval in de slotronde had hij. Ja inderdaad. Die, die rondetijden. Die zijn echt, het verval ervan is echt, echt fenomenaal. Is echt fantastisch. 26-9, 27-3, 28-1. Die ritopbouw is. Ja, het is echt een rit zoals hij het af en toe kan. Nu is alleen de, al, al, alleen de vraag, zijn die rondetijden ook het algemeen wel hard genoeg? Want er zit natuurlijk wel, wel, wel winst, met name in die eerste rondes voor uh, mannen als, uh, ja, noem ze maar op, hè, Juskov of, of uh, Brodka of, uh, of, of Davis. Davis is natuurlijk de man die nu aan de start staat. En uh, hij, heeft, hij kan natuurlijk... Echt hele harde rondjes rijden. Johnny Davis, inderdaad, 30 jaar oud is hij inmiddels. Een beetje wisselvallig, seizoen gereden. Als je ook al kijkt naar de 1500 meter, zie je dat meteen aan zijn uitslagen. Natuurlijk wel een blessure gehad aan het begin van deze schaatswinter. Hij won R1, dat was in Astana. En R bedoel ik daarmee een wereldbekerwedstrijd. wedstrijd. En na vervolgens een tiende plek in Insel en een negende in Erfwood... stond hij wel in ieder geval weer op het podium in Ereveen. Ruim anderhalve week geleden met de derde plaats. En hij rijdt tegen Brian Henson die dit seizoen maar liefst drie keer derde werd in een wereldbeker op de 1500 meter, Eén wereldbeker won, maar dat was op de kilometer, dat was in Ervoort. Maar Hansen, dat is dus ook een gevaarlijke klant op deze 1500 meter. Ze staan bij de startlijn, Davis in de binnenbaan, Hansen in de buitenbaan. Dat betekent dus dat ze andersom gaan finishen. Hansen dadelijk de laatste binnenbocht, en Davis de laatste buitenbocht. Startpositie is aangenomen, het startpistool, het digitale startpistool heeft geklonken en dus is deze negende rit van start gegaan. Shaunie Davis. Sommige twijfelen. Uh, uh, aan hem. Of het ooit nog weer helemaal goed komt met deze zoals we zagen in het verleden. Wat ik heb jij, hebben. Nou, hij, is nog, uh, hij kan er zeker mee. Hij is, er, hij is nog, nog maar 30, dus hij, hij moet nog gewoon hard kunnen schaatsen. Alleen heeft hij zijn kop nog bij, hè? wil hij nog. Want hij is natuurlijk al tweevoudig kamp, olympisch kampioen. En dan uh, is, het wel, is het wel de vraag of hij het nog op te brengen. In ieder geval deze openingen zijn in ieder geval heel erg goed. Want Sharny Davis opent hier 23,5. En dat is voor Sharny een hele goede opening. En er was maar een honderdste langzamer bijvoorbeeld dan uh, Mark Tuitert. Dat was de enige die sneller opende. En het is inderdaad een goed begin voor Sharny Davis. Is dit dan uh, uh, de wedstrijd van zijn comeback? Blijft ook in de buitenbocht. Brian Hansen prima voor. En dus ligt Davis na 700 meter aan de leiding. En is het verschil oh. met Skobrev groot 26. Is ook een prima ronde voor Charlie Davis. Die voor Brian Hansen langs gaat kruisen. Ja, dus dan zal ook hij het helemaal alleen moeten doen. Maar het gemak waarmee hij die 26-0 rijdt, vind ik heel erg indrukwekkend. Dus misschien is dit wel de definitieve comeback van Charlie Davis. En gaat hij met deze 2500 meter zijn seizoen nog redden? Hij heeft in ieder geval een flink gat geslagen met die Hansen. En hij komt nu op 1100 meter af. Het gaat wel iets moeilijker. Maar als hij de rondetijdig constant kan houden, 27,5 jaar. Nu gaat hij iets inleveren op de rondetijd van Scoprecht. Maar hij heeft nog heel veel voorsprong. Anderhalve seconde was het verval inderdaad in de afgelopen ronde voor Shawnee Davis. Die uh, nog probeert te versnellen. Maar het is duidelijk te zien dat Henson op dit moment iets meer snelheid heeft. Maar die heeft een enorme kloof te overbruggen van zo'n 25 meter. Davis door de laatste buitenbocht heen. Henson komt dichterbij in de laatste binnenbocht. Het verschil wordt kleiner en kleiner en kleiner. E46, 97 is de te kloppen tijd. De tijd van Skobreff en Davis gaat daar denk ik net onderkomen. Ja, E46, 83 voor Shawnee Davis. Sneller dan uh, Kobrev, 1400ste van een seconde om precies te zijn voor Davis. Die in het verleden al drie keer wereldkampioen werd op de 1500 meter. En daarmee al de succesvolste rijder is op deze schaatsmel. En hier in ieder geval een hele goede tijd laat zien. En met drie ritten nog uh, te gaan, heeft hij dus de snelste tijd. En uh, Brian Henson reed de derde tijd met 1.47.39. Is dus ook sneller dan Mark het wel een langzamer dan Skobrev. En kunnen we dus nu in al de conclusie trekken... dat we voor de vierde editie op rij erben... geen ah, Nederlander op is, het podium gaan krijgen van is, de 1500 meter. Dat is echt niet goed, hè. Als we ook gaan kijken naar volgend jaar... als we het te maken hebben met, met prestatiematrixen... en kwalificatie voor de Olympische Spelen... dan is de 1500 meter gewoon de zwakste afstand van Nederland. En dan is het nog maar de vraag of we er überhaupt wel mensen heen kunnen sturen dat Die, die, die, die afstand gaat waarschijnlijk opgevuld worden met, met rijders die, die, die er toevallig toch al op andere afstanden rijden. Ja, dat is, uh, dat is, dat is raar. Dat is niet, niet des, des Nederlands. Maar even om terug te komen op die, op die rit van Charlie Davis. De eerste 700 meter was echt heel erg goed. Maar er zit nog winst hoor. Er, het kan nog harder. Want die slotronde van Johnny Davis. dat is niet zoals ik Shiny Davis ken. Ook zijn grote ronde was 29-7. En dan is het verval tussen die eerste en die laatste ronde. ook voor een Johnny Davis eigenlijk gewoon te groot. Drie ritten nog te gaan. Te beginnen met uh, de rit tussen Conrad Nietzwitski. de Pool in Nederlandse dienstrijd. voor uh, de TVM-ploeg. Dus uh, zal uh, Gerard Kemkes ongetwijfeld weer op het ijs staan. En de jongen hoor, de Petersen. daar is hij weer. stond ook een keer op het podium dit seizoen. met de derde plaats in uh, Heerenveen. De nummer vier van het EK en het WK allround. Die 20 jaar uh, jonge gozer is gestart in de buitenbaan. Heeft dadelijk dus de laatste uh, binnenbocht. En wat een verschil in lichaamsbouw. Die rangen, tengere Sverre Pedersen En dan die enorme bul uit Polen werkelijk. Die Konrad Nitswitski, 28 jaar. Veel meer kracht lijkt hij in de benen te hebben. Opent in 24-09 en 24-28 de openingstijd van uh, de meer flyer. De echt wat meer allrounder Sverre Pedersen Ja, de flyer. Hè? Ik vind dat een beetje een flyer over het ijs gaan. Dan maar even kijken naar die opening van die niet Ja, 24-09. Dat is eigenlijk ook een klein beetje langzaam als het een beetje een sprinter is. Dan moet hij ergens winst gepakken en moet hij dat in die eerste 700 meter gaan doen. Hij gaat nu wel naar de 700 meter. Hij heeft nog steeds voorsprong op Pedersen. En hij rijdt nog de eerste ronde van 26-8 en Pedersen 26-9. dan zijn het wel behouden eerste 700 meters. En nu heeft Niet wel een lekkere kruising. Want hij ligt een meter of vier achter Sverreloene Pedersen. Kan daar naartoe schaatsen. Doet hij redelijk. Maar hij heeft wel de binnenbocht nodig om de jonge Noord te passeren. En die haakt het karretje wel aardig goed aan. Zit maar zo'n anderhalf 2 meter achter Konrad. Nietzwietke als op weg zijn naar de bel. En Pedersen heeft duidelijk meer snelheid. Want zit er al bijna weer naast bij het ingaan van de voorlaatste bocht. Maar ze zijn wel allebei anderhalve seconde langzamer dan Davis was. Ja, maar als je kijkt naar de rit, rit, rit, rit, rit, rit opbouwen van Pedersen 26-9. En hij rijdt nu ronde 27-4. Dan rijdt hij heel mooi vlak. En dan gaat hij ook op die kruising. Gaat hij met grote klappen. Gaat in ieder geval naar Nibitski toe. En gaat hij in ieder geval de de rit winnen. En die slotronde van Johnny Davis was niet goed. Hè. Daar kan hij heel veel tijd terugpakken. Daar komt uh, Loene Pedersen aangereden. In 46 83 is dus de te kloppen tijd voor Johnny Davis. Maar hij komt er niet aan, denk ik. niet. Nee. 47 44 ook geen podium sowieso voor uh, Pedersen. Want vierde met uh, nog twee ritten te gaan. En niet Zwitskier uit de zesde tijd. En zo was dit eigenlijk een beetje een tussenrit als je het zo'n beetje uh, beschouwt. Voordat we gaan beginnen aan de grote finale. Met uh, de grote Johnny Davis, de wereldrecordhouder. Bovenaan Skobrev voorlopig op plaats 2. En Brian Hansen nog altijd op plaats 3. krijgen we nu Denis Juskoff. Een van uh, de thuisfavorieten dus. En ook winnaar dit seizoen van de wereldbekerwedstrijd Namelijk die in Insel. Tegen uh, de winnaar van de laatste wereldbekerwedstrijd uit België. Daar staat hij. Bart Swings won in Herveen. En velen zijn toch wel van mening dat Swings misschien een van de grote favorieten is, voor zover je dat kunt zeggen... op zijn afstand de 1500 meter. Doel ja, jij die wie, mening? Ja, wie dat, had dat, dat, dat kunnen denken, hè. Als je de stadlijst kijkt en dat je denkt... de koningsrit van vandaag, dat is Yuskov tegen Swings. Als ik het een jaar geleden gezegd had, was je echt voor gek verklaard. Maar hij heeft natuurlijk een fantastische 1500 meter gereden in Heerenveen. 1.45.5. En die jongen wordt gewoon iedere keer als hij op het ijs staat... wordt hij gewoon beter. En hij is ook echt een winnaar. Dus ik, ik ben heel erg benieuwd naar hoe hij deze 15 meter door gaat komen. Er zijn goede tijden gereden, maar er is nog geen tijd gereden... waarvan denk ik Bart Swings geschrokken is. Coach Jelle Spruit kijkt toe en even verderop. Op de kruising staat Bart Veldkamp. Die zat gisteren nog in Davos en is vanmorgen heel vroeg aangekomen... hier in Sochi om te kijken naar een van zijn pupillen. Dus naar Bart Swings. Bart, kijk naar Bart. Voor de eerste keer is de VNT ook te gast bij een wereldkampioenschap... afstand verslag te doen. Uiteraard ook van deze rit. De rit van Bart Swings tegen Denis Yuskov. Yuskov komt onderdoor. Swings in de buitenmaag start. Daar is hij blij mee, want dan heeft hij de laatste binnenbocht. En hij wilde gaan starten tegen een snellere rijder. Nou, wat dat betreft heeft hij aan Yuskov een goede, want die ligt na 300 meter lichtjes voor. Zo'n 4-tiende op de baan. 24-30 de opening van Yuskov. 24-69 de opening van Bart Swings. Ja, inderdaad. En dan heeft hij hier al het zwakste deel van zijn race gehad, want die opening, de eerste 50 meter van Bart Swings, ja, daar kan hij echt nog heel veel winst op pakken. Maar nu heeft hij een die op snelheid en moet hij dat gat gaan dichten dit rijden met Yuskov. Heeft hij niet echt kunnen profiteren van Yuskov op de kruising, want het gat is gewoon echt veel te groot. Hij ligt nog steeds 10 meter achter en zal nu echt die gaskraam vol open moeten zetten. De eerste volle ronde van Swings gaat in 26,8 seconden. Als we dat vergelijken met Davis is die 18e van de seconde. Langzaam Maar nu heeft hij een probleem op de kruising. Ja. Hij moet voorrang ja. geven aan oh, Denis Yuskov. Oh, dat oh, heeft Bart oh, Swings oh, niet goed gedaan. En hier vergooit hij, hij een, een, een goede race. Dit is een beginnersfout. Hij komt uh, niet goed uit die binnenbocht. Had dat aan moeten zien komen. Moest nu inhouden omdat de, de rust voorrang had in de buitenbaan. En daar gaat het mis voor Bart Swings. Juskov bij de bel naar 1100 meter in 1.18.07. En dan qua rondetijd is Juskov sneller dan Devis. Maar kijk eens aan die rondetijd. Ja. 2 van Juskov. Dat is een goede rit hoor. En die komt op de kruising. Bart Swings is gezien. Beginnersfout gemaakt. Met grote klappen gaat de Juskov door die buitenbocht heen. En daar rijdt echt een grote rust, Een ouderwetse grote rust, Die met grote klappen het laatste rechte eind op komt. En ik ben heel erg benieuwd of hij hem gaat verslaan. Ik denk dat hij het gaat doen hoor. Op weg naar de eindstreep. 146 de tijd van Davis. Hij duikt eronder. 1.46-32. De Russen hebben in ieder geval een medaille. Want er komt nog maar één rit. Denis Yuskov aan de leiding van deze 1500 meter Swins. Ja, de elfde tijd. Dat wisten we al na die uh, verprutste kruising. Maar Denis Yuskov, oh. 23 jaar, jong is hij. Heeft de snelste tijd. Costa Poltavets. Die zie je met een blik van yes. Ik weet niet hoe je dat zegt eerlijk gezegd ja, in het Russisch. Maar Poltavets die spreekt zijn talen wel. Want uh, Juskov dus aan de leiding. Skober heeft gezakt naar de derde plaats. En daartussenin staat Johnny Davis. Als we nog één rit te gaan hebben met Broedka. Zbigniew Broedka uit Polen en uh, Hova Bukku uit Noorwegen. In die laatste rit is iedereen onder de indruk van het rijden van Denis Juskov. Ja, inderdaad. Dus ik denk, dat, denk niet meer dat ze het gaan, gaan redden hoor. Dit is echt een fantastische rit. En daarom, hè, daarom ging het ook mis op de kruising. Want die Juskov die reed gewoon veel te hard. Die reed Bart Schling dacht van en nu komt mijn deel, maar Yuskov dacht nee, nu komt mijn deel. Want die rondetijden, 27 2 en daarna nog een lage 28 erachteraan gooien. Ja, Daarmee kun je wereldkampioen worden. Hij is nu ook de enige die ook echt een gat slaat ten opzichte van de rest. Hè. Hij heeft gewoon een halve seconde en rijdt hij sneller dan, dan, dan de rest. En ik denk dat dit gewoon de nieuwe wereldkampioen is. Eén rit nog te gaan. We gaan het zien of de woorden van Erwin Wennemars uit gaan komen. Er staat wel een oud-wereldkampioen nu in de baan, namelijk Hoa Bukku uit uh, uh, Noorwegen. Die twee seizoenen geleden in uh, Insel de wereldtitel pakte. En hij rijdt tegen Sabine Ubroedka, de verrassende winnaar van de wereldbeker dit seizoen. Hij was de eerste pol ooit die een wereldbekerwedstrijd op zijn naam schreef, en was dus ook meteen de eerste pol ooit die een, oh. het eindklassement won. En je zag het al bij de start dat het niet goed ging. Je zag Bukkel even inhouden, leek te denken: ja, ben ik nou vals of niet? En toen dacht de starter: nou, dan schiet nog maar een keer. En dat is jammer, want hij zit namelijk in de laatste rit, en de laatste rit dan rijdt er niemand meer op de inrijbaan. Ook Jonathan Koek is, <laughs> is, is van het ijs afgegaan. En als dan ook nog een valse stad komt, dan valt die baan stil. Wat bedoel ik daarmee? De Wind stil. En dan, en als je geen rijwind meer hebt, dan heb je daar echt een nadeel van. En de wedstrijd ja, dat, die, die loopt er maar verder. En dan is het heel lastig om, om met zo'n rit daarvoor... om nu nog een goede rit te rijden. Als Boko nu wereldkampioen wordt, dan, dan neem ik echt een beetje af. En inderdaad, uh, uh, dat valt inderdaad op. Ook als je bij een training gaat kijken. Sommige mensen zullen de misschien denken, is dat echt zo met die rijwind? We gaan eens een keer bij een training kijken. En op het moment dat er vier, vijf schaatsers langs zijn gekomen in zo'n treintje. Dan voel je inderdaad, dat voelde je ook duidelijk hier deze week tijdens de trainingen. Zo'n windvlaag als het ware erachteraan komen. Dat is dus nu weg, want er rijdt nog maar een enkeling. Maar die rijden uit op die inrijbaan. Dus de tweede start aanstaande is met Bukku. En die is goed tegen Biniou Broetka. Bukku dus wel dadelijk de laatste binnenbocht. Dat voordeel heeft de 20 jaar de wereldkampioen dus van Insel. Vorige werd hij derde op deze 1500 meter tegen Zbigniew Broetka. Nog nooit werd er een pool wereldkampioen op een WK-afstanden. En nog nooit behaalde er een pool een individuele medaille op dit uh, evenement. Broetka kan dus de eerste worden. Bukku uh, ligt achter na de 300 meter waar Broetka doorkomt in 24-06. Ja, dat is een keurige opening. Maar dan moet je wel twee van drie fantastische rondjes rijden. Want ja, die, die, die Jusko reed geweldige rondes. En dat is toch een broetka ja, die moet het ook wel ergens van pakken. En hij pakt het in ieder geval niet op je opening. En wel een klein beetje, maar niet genoeg, denk ik. En Havert Bukko, 24-1. Ja, Havert, Havert Ga er nou eens een beetje voor. Knallen gewoon in, net als Mark Tuiten. Probeer het gewoon, alles of niks. Hij moet het nu wel doen, want hij ligt nog steeds achter op 700 meter. En de eerste tijd is? De eerste tijd is 26-5 voor uh, Sabineu uh, Broetka. 26-6 voor uh, Havert Bukko. En dat betekent dat uh, beide behoorlijk langzamer zijn. Terwijl Erben Wendemars zijn headset al zet. Dat was het uh, geplop wat u hoorde, want hij moet uh, terug... ...om op tijd bij de collega's van de televisie te zijn. En Broedka ondertussen voorbij gegaan de bij Harvard. Bukku onderdoor gekomen in de binnenbocht. En het verschil in het voordeel van de pol is toch wel aanzienlijk... ...bij het ingaan van de laatste ronde van deze 1500 meter bij de WK afstanden. Wie behaalt het eerste goud? Voorlopig staat Yuskov op het goud, Davis op zilver en Skobrev op brons. Broedka ligt achter in de laatste ronde. En, uh, Bukku heeft een enorm verschil goed te maken in die laatste ronde na de pol toe. Het ziet er niet goed uit hoor voor Hovabuku. Deze rit gaat gewonnen worden, denk ik, door Zbigniew Broedka. uit de laatste buitenbocht. Maar die tijd van Yuskov, 1.46.32... gaat er, denk ik, ook niet aan. Nee hoor, hij valt ook stil. De wereldkampioen komt uit Rusland, want Broedka wordt echt slechts zesde... en Buku wordt slechts elfde. Wat een slechte rit van de Noor, Hovabuku. En dus komt de wereldkampioen uit Rusland. En is het voor de Russen meteen een mooi begin van dit wk afstanden. want uh, Denis Yuskov is de wereldkampioen... De nieuwe wereldkampioen op de 1500 meter. Hij wint voor Shawnee Davis en Ivan Skobrev. Goud en brons voor de Russen op dit eerste evenement in Sochi. In deze Adler Arena. En een mooie overwinning voor die 23 jaar jonge uh, Denis Yuskov. Een jongen die als junior al veel potentie had. En toen negatief in het nieuws kwam in februari 2008. Toen hij werd betrapt op het gebruik van marihuana. Voor vier jaar werd geschorst. En uiteindelijk terugkeerde in 2011 dit seizoen. De aansluiting definitief maakte met de internationale top. Een wereldbekerwedstrijd dus, wist te winnen. En hier zijn grootste overwinning pakt. Denis Yuskov is de derde Rus ooit die goud pakt op de weken afstanden Het zilver is voor Davis, het brons voor Skobrev. En de beste Nederlander is Mark Tuitert. Die komt niet verder dan de zevende plaats. Goed, dat zei uh, Sebastian Timmerman uh, vanuit uh, Sochi zo meteen. Iets na half vier dat zal het zijn in het uh, Radio 1-journaal. Meer aandacht voor het schaatsen en dan de drie kilometer voor vrouwen. Maar zover is het nog niet. Zometeen eerst het uitgestelde nieuws van twee uur. Als we het goed van Dit is de Dag, ja, daarna wat gaan dit, jullie doen? daarna Dit is de Dag. Nou, premier Erdogan is in Nederland. Hij heeft griep, maar uh, zijn officiële programma werkt hij wel af. Mm. Dat uh, bespreken wij met uh, Lili Spranger. Zij is directeur van het Turkije-instituut. De vraag, uh, hebben we nu een probleem met Turkije vanwege Junus? En uh, hoe zit het met de relatie? En ook bespreken we natuurlijk even de oproep van Öcalan... om uh, uh, vrede te gaan sluiten tussen de Koerden en de Turken. Verder hebben we uh, Schaatsen. Margriet de Schutter, oud shortrekster, schreef een boek over wat je moet doen... als je Stop met schaatsen. als je stopt met topsport, val je dan in een gat of niet. En de live muziek van Wouter Hamel. Eerst het nieuws van uh, uitgestelde nieuws van twee uur, gelezen door Marjan Koekoek. Hoe is het toch met oud-minister Bomhof? Wat denkt u van Bram van de Vlucht? Hoe komt de koffiedame opeens als zoveel geld? Ingeborg Elsevier. Wie is hier nou de baas? Wouter de Jong, je mag in dit land geen succes hebben. Grote namen, komen de nacht te horen in het hoorspel Emma's Feest.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 De staat is voor de rechter gedaagd vanwege het AOW-gat. Vakbonden en belangenorganisaties willen bij de rechter afdwingen... dat het AOW-gat voor mensen met vroeg pensioen wordt gedicht. Ze zeggen dat voor tienduizenden mensen een stropdrecht van duizenden euro's... soms zelfs wel van 20.000 euro. De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar in 2023. Volgens de bonden kunnen mensen die al gestopt zijn met werken... dat verschil niet opvangen. Abvakabo zegt dat honderden gestopte brandweerlieden geprobeerd hebben om weer aan het werk te komen. toen ze geconfronteerd werden met het AOW-gat. PKK-leider Öcalan heeft de PKK opgeroepen. tot een wapenstilstand en terugtrekking van de naar schatting 4000 strijders. van de Koerdische PKK uit Turkije naar hun kampen in Noord-Irak, correspondent Bram Vermeulen. Hij zegt ook, we zijn wakker geworden in een nieuw Turkije en een nieuw Midden-Oosten. Dit is niet de tijd om te vechten met wapens. Het is tijd voor een democratische oplossing. En hij zei een aantal malen dat ze, ze de strijd niet opgeven. Alleen dat die strijd op een andere manier gevoerd moet worden. Namelijk met democratische middelen en niet met militairen. Newtjaland zit sinds 1999 gevangen. De PKK vocht sinds 1984 tegen Turkije, met name in het zuidoosten van het land. De strijd heeft meer dan 40.000 mensenlevens gekost. Bij de Islamitische Universiteit in Rotterdam hebben vanochtend zo'n 100 Turken gedemonstreerd. Ze protesteren daar tegen de opvang van het Nederlands-Turkse jongetje Yunus bij een lesbisch stel. Verslaggever Henrik Willem Hofs. Ze hadden rode Turkse vlaggen bij zich en riepen afblijven. En refereerden dus aan de zaak Yunus. De politie was massaal aanwezig, want er werden heel wat meer demonstranten verwacht. Het waren er uiteindelijk dus een stuk minder. Rond half één ging iedereen naar huis. Aanleiding voor de demonstratie was het bezoek van de Turkse premier Erdogan aan Nederland. Erdogan had vanochtend een ontmoeting met koningin Beatrix en later met premier Rutte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in paardenvlees dat verkocht is als rundvlees ook sporen van diergeneesmiddelen gevonden. In het grootschalig onderzoek naar de vermenging van paardenvlees met rundvlees zijn 500 monsters genomen. In twee gevallen zijn er antibiotica gevonden. De monsters werden genomen in een Nederlands Frieshuis waar Poolse rundvlees werd gevonden. Dat was vermengd met paardenvlees. Volgens de NVWA levert het eten van het vlees geen gevaar op voor de volksgezondheid, al is het vlees wel in beslag genomen. Op de WK-afstanden in Sochi is de eerste afstand verreden, de 1500 meter voor de mannen. Het goud is gewonnen door de Rus Dennis Yuskov. Zilver en brons waren voor de Amerikaan Johnny Davis en de Rus Ivan Skobrev. Beste Nederlander was Mark Tuitert met de zevende plaats. Over 20 minuten beginnen de vrouwen in Sochi met de drie kilometer. Het weer. Vanmiddag wat zon. In het noorden en midden zijn er sneeuwbuien. Het wordt 3 tot 5 graden. De komende dagen steekt er een schrale oostenwind op. Morgen is het droog en wordt het ook een graad of 4. Ja, ik snap ook wel dat het belangrijk is dat mijn bedrijf goed gevonden wordt op Google. Maar hoe ik dat het beste kan aanpakken? Uw bedrijf online beter vindbaar maken? TTG regelt het graag voor u.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 Dit is Radio 1. Ejo, dit is de dag. Elsbet Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, met het WK-afstand en iets later begin van Dit is de Dag. Fijn dat u luistert. <middels> De leider van de Koerische PKK, Abdullah Öcalan, heeft in een geschreven verklaring de PKK opgeroepen tot een wapenstilstand. Het is natuurlijk opvallend dat Erdogan ervoor gekozen heeft om juist op deze dag, de 21 e maart... waarvan iedereen weet dat dat de dag zou zijn van de aankondiging van die wapenstilstand, om in Nederland te zijn. Abdullah Öcalan! Groot nieuws. Nu er in Turkije een wapenstilstand is bereikt met de Koerdische PKK. Leider Öcalan heeft zojuist tot een staakt het vuren opgeroepen. In Diyarbakir in Zuidoost-Turkije zijn honderdduizenden Koerden op de been om dit nieuws en het Koerdische nieuwjaar te vieren. Turks premier Erdogan brengt op dit moment een bezoek aan Nederland. Bij ons te gast de directeur van het Turkije-instituut, Lili Sprangers. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Komt dit nieuws voor u nog als een verrassing? Nee. Zat Daar had iedereen wel op ingezet. Ja. Ja, de hele grootste komen, sprong die gemaakt is... is dat de Turkse regering in januari heeft toegegeven... dat ze rechtstreeks met Öcalan onderhandelen. Daarna zijn er drie parlementaire delegaties van de BDP... de pro koerdische partij bij hem geweest. Dus dit zat eraan te komen. De advocaat van Ernst Lauwers heeft gisteren een verzoek bij de Hoge Raad ingediend... om de Deventer-moordzaak te heropenen. Maurice de Hond is er al lang van overtuigd... dat de veroordeelde Lauwers de vermogende Wede-Wittenberg niet heeft vermoord. Goedemiddag, Maurice de Hond. Ja, nieuwe feiten, zegt Knoops. Wordt Lauwers dan vrijgesproken, denk je? Als de rechtsstaat in Nederland goed functioneert... dan wordt hij zeker vrijgesproken. Maar daar geloofde hij hij niet zo in, toch? Maar hij is ook nog niet vrijgesproken. Oh, nee. Maar het is, het is de, wat de informatie die er nu is, daar zou hij zeker... Dat is herzien, hè? dan moet hij nog een keer naar een rechtbank. Maar hij heeft het absoluut niet gedaan. Wouter Ramal is terug van een tournee door Singapore en Indonesië... en presenteerde afgelopen week zijn nieuwe EP, Extended Play, Girls in the City... die hij straks live zingt met Lucky Fons, de derde. En biologisch journalist Nienke Bijntema verbaast zich... over de manier waarop dieren zich aan het stadsleven aanpassen. Onze dichter is vandaag Tim Pardijs... en zijn gedicht over de uitzending hoort u tegen half vier. En wilt u op de uitzending reageren, ga dan naar de website ditstedag.nu... of reageer op de Twitter via de hashtag DIDD ns lauwers advocaat Geert-Jan Knoops is gisteren met nieuwe feiten in de Deventer-moordzaak naar de Hoge Raad gegaan en heeft daarom een herziening gevraagd. Van twee zijden is er eigenlijk door de forensische experts in 2003-2004 een onjuiste voorstelling van zaak gegeven. De hoeveelheid DNA die is aangetroffen op die bloes en de kwestie van uh, de mogelijkheid dat Lauwers... vanaf de snelweg wel degelijk gebeld kan hebben met Deventer. Ja, twee fouten dus van het uh, Nederlands Forensisch Instituut, zegt uh, Knoops. Even terughalen, uh, Maurice. en Lauwers is veroordeeld voor de moord in 1999 op de vermogende weduwe Jacqueline Wittenberg... in wat bekend staat als de Deventer Moordzaak. heeft zijn straf uitgezeten, maar u heeft, of jij hebt altijd geloofd dat dat onterecht was... en uh, jij niet alleen. Uh, en daar lijkt nu een doorbraak te zijn, of is dat te veel gezegd? Ja, er is zeker een doorbraak, als je het terzen is ziet... Ja, daar staan zoveel dingen in. Het schaamrood zou je naar de kaken moeten stijgen... als je ziet hoeveel fouten er zijn gemaakt. Door het OM, door het NRV. politie, door het OM, door het NFI. Eh, door deskundigen ingehuurd door het OM. Die eh, ja, ontzettend veel fouten gemaakt. Er had nooit dat mogen worden. En er zijn ook diverse Nova of Novums. Eh, ja, nieuwe feiten, ja, nieuwe feiten. Nieuwe feiten op basis waarvan de Hoge Raad zou kunnen zeggen... dat het uh, nog een keer herzien moet worden. Dat betekent dat het vonnis wordt vernietigd. En dat Lauwens alsnog voor de rechter komt en dan vrijgesproken zou worden. Ja. Wat zijn de belangrijkste nieuwe feiten? Ja, de belangrijkste nieuwe feiten gaan over de veroordeling. Uh, hij is gevoordeeld uiteindelijk in tweede instantie... want eerst was hij voordat hij weer vrijgesproken. Ook, ja. um, op uh, bevindingen rondom DNA op de bloes... Uh, hij was s morgens bij die weduwe geweest. En zakelijke, deed, afspraak. zakelijke afspraak? Zakelijk afspraak. Dan kan je DNA achterlaten. Uh, maar de conclusie was, op basis van waar de DNA gevonden werd en de hoeveelheid DNA dat dat er eigenlijk alleen maar opgekomen kon zijn tijdens het geweld. Zij het hè? Zij het NFI. Zei het he? het NFI ja. En werd ook overgenomen door het Hof. En, uh, maar als je gewoon zag wat dat uiteindelijk bijvoorbeeld het aantal cellen van DNA die men had geteld... Uh, dat men er zelf een grote telvat had gemaakt. Men had even vergeten dat men het had verdikt met een factor 8. Bij het NIV. Dus Bij je het hebt het NIV, gezegd Er zijn veel meer DNA-cellen... in de buurt van waar de mevrouw gewurgd is... dan feitelijk het geval was, waardoor ja. het bewijs gewoon veel minder sterk werd. Ja, we vinden het sterk werd. Maar wat ook nog heel belangrijk was, op een andere plek... Waar, waar ze zeiden, daar gaan we onderzoek doen, daar mogen we niks vinden... want dat is ver van het geweld af. En als we daar niks vinden, is wat we bij het geweld vinden... Is wel bepaald. extra belastend, ja. Nee, zeggen, nee, inderdaad, op die andere plekken is geen DNA gevonden. Maar als je gewoon de cijfers van het DNA, het basismateriaal krijgt... wat na jaren uiteindelijk vrijgekomen is... dan blijkt dat er wel DNA was ja. op de plek waar het eigenlijk niet verwacht werd... En derhalve betekent dat juist dat het het bewijs verzwakt. in plaats ja, dus, van Dus de basis onder die veroordeling valt daarmee voor een deel weg, zou je zeggen. Nou, in ieder geval het DNA-bewijs. Uh, ja. Last but not least, er is ontzettend veel uh, er nieuwe bloedvlekken op de, op de bloes gevonden. Die niet op de foto staan van het slachtoffer. En dat is ook erkend door het NRV. Dus als er nieuwe vlekken zijn, wat kan je dan nog zeggen over de vlekken? Waar zijn ze er wel of zijn die er nou later bij gekomen? Ja, dat is allemaal heel onduidelijk. Dan was er nog een telefoontje dat uh, Lauwers hebben gepleegd met uh, mevrouw Wittenberg. Op de avond om half negen s'avonds, vlak voordat ze vermoord werd. Ja, en het, het OM heeft steeds gezegd... toen was hij in de buurt van Deventer, dus in de buurt... bij mevrouw Witteberg. Hij zei, ik reed op de 28... tussen Harderwijk en te harder was, geloof ja. ik. En de... de, de, de, de, de telefoontjes afgehandeld binnen de toren... bij Deventer. een de telefoonmast, ja. De telefoonmast, dat is ongeveer 25 kilometer afstand. En Laura zegt, nee, ik reed daar. En dan zeggen, nee, dat kan niet dat er over 25 kilometer... een gesprek tot stand komt. En bij alle informatie die daar gegeven werd... Uh, ook daar is, is er een misleiding geweest. Bijvoorbeeld, er kan wel over een grotere afstand gebeld worden... maar dan moeten de weersomstandigheden daarvoor gunstig zijn. Namelijk ja. warm en, onweer, en later dan wat onweer. En dat is een een klimatologische omstandigheid... waardoor je makkelijker die, die gesprekken kan voeren. werd door een deskundige gezegd... nee, maar die avond waren, was gewoon winterse buien. En dat staat ook in het arrest. Alleen later bleek dat die deskundige zich niet beriep... op de cijfers van 21 september... maar van 21 december. Ze dat het er gewoon drie maanden naast? Drie maanden naast. Ja, want op die dag zelf was het wel degelijk dat weer... dat het mogelijk zou maken dat die telefoon contact maakte... Ja, met dat, die mast dat van dat is op meerdere manieren km. aangetoond. Vanuit ja. openbare cijfers, maar ook vanuit centamateurs... die over grote afstand het gedaan hebben. En wat ook heel interessant was... in Deventer op die toren stonden 13 uh, antennes alle kanten op. En die ene die Lauwers gepakt heeft... die bestond precies op de plek waar Lauwers zei waar hij was. Ja. En niet in de richting van Enschede of nee. in de richting van, het, nee. van Arnhem. Dus ook dat ontlast hem. Eigenlijk is het voor jou niet nieuw... want jij wist al in 2005 dat dit niet gedaan had. Ja, op basis van, als je het cijfer maakt... Kijk, ik ben onderzoeker en ik weet hoe onderzoek gedaan moet worden. En ja, als je, nadat ik... Nadat, ik had het heel veel gelezen over de Schiedammerparkmoord... en hoeveel fouten er werden gemaakt. En als je dan vanuit wetenschapper kijkt wat daar gebeurd is... dan was het gewoon een aaneenschakeling van veronderstellingen... Eh, niet goed bewezen dingen, eh, slecht onderzoek gedaan. En dat is een beetje een... Hele, helaas een klassieke fout. En niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland wordt dat gezien. Je bent, je werkt bij de politie, je werkt bij het OM, je bent voortdurend met zware misdaad bezig, daar kom je voortdurend mee in contact. Dus als je een zaak hebt, dan ga je er ook bijna vanuit dat degene ja. die vervolgens jij denkt dat die, dat die dader is, vervolgens dan moet hij het ook je zijn. Je wil er echt in geloven ja, en je en gaat dan, al je bewijs al materiaal, sturen. Ja, nou, dan maakt er eigenlijk ja. niks meer uit wat je onderweg tegenkomt, maar alles wat hem ontlast leg je terzijde. Ja. En als wat hem zou kunnen belasten, dat, dat geef je mee. Maar, en, heb je nog contact met Louis? Ja, ik heb regelmatig contact met hem. Hoe is het met, met hem? Nou, ik, ik bedoel, man is heel sterk ook. Uh, maar tegelijkertijd, ja, hij, is gewoon, hij leeft toch al, uh, ja, wat is het, middels veertien jaar in een grote nachtmerrie. Wat zou het voor hem betekenen als hij uiteindelijk dan toch vrijgesproken wordt? Nou, dat zou voor hem natuurlijk geweldig zijn. Uh, ik bedoel, ja, je wordt er toch veertien jaar lang op aangekeken dat je een moord hebt gepleegd, terwijl je die niet hebt gepleegd. Nou, maar die tijd is weg. Ja, maar het is, ik denk dat die tijd, dat het voor hem beter is... dat ze achteraf toch bevestigd wordt dat hij niet gedaan heeft... dan als hij de rest van zijn leven met dat stempel op hebben, ja, Terwijl die man, ja... Want dat ervaart hij wel zo, dat hij dat stempel nog heeft. Ja, natuurlijk. Ja. Want ja, hij is officieel ook nog steeds uh, de, ja, de is dader. Natuurlijk, ja, ja, hij is natuurlijk de, uh, in, het, in het beeld van velen de dader. Ja, ja, en ook volgens en, de rechter in ieder geval. En het punt is natuurlijk, ook veel informatie die naar buiten gebracht wordt... ook door het OM. Ja, als je oppervlakkig naar een zaak kijkt... en zou je denken, ja, de DNA, hup, en zo... En, en, en de mast, en wie weet nog meer wat je dan kan roepen, maar als je gewoon echt heel diep gaat en daar hebben we dat hebben we met een aantal mensen ook gedaan. En professor Derks heeft daar ook een boek over geschreven. Met veel al dezelfde informatie die nu in de zin staan. Hij heeft daar meer dan 30 professionele leugens rondom die tegen Lauwers zijn ingebracht. Die feitelijk niet waar waren. Heeft nog naar jou. Jij hebt iemand anders aangewezen als dader, de klusjesman. Uh, jij bent toen daarvoor veroordeeld. Twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Die twee jaar is de voorbij. Een schadevergoeding van 60.000 euro. Die heb je betaald. Uh, die, die, die, die proeftijd van jou is voorbij. Mag je nu weer zeggen dat hij het gedaan heeft? Nee, het, het, het, als ik het in die twee jaar gezegd zou hebben... zou ik automatisch twee maanden gevangenisstraf krijgen. Ja. Als ik het nu uh, weer zou zeggen, dan kan ik weer voor de rechter komen... en dan zou ik misschien wel zes maanden kunnen krijgen. Want dan gaan ze alsnog weer die veroordeling... Uh, nou uitspreken. ja, die ze, dan ben ik toch een uh, recidive. En als uiteindelijk blijkt dat uh, lauws het niet gedaan heeft... en het OM gaat dan echter werk doen... en mocht dan een ander het zijn... en toevallig degene die ik het gezegd ja. heb... dan kan ik uh, een herzieningsverzoek vragen. En dan... Uh, en dan zijn we weer 18 jaar verder. Oh ja, ga je dat en dan, doen? Als het zo ver komt? Ja, ik, mijn zaak loopt nu bij het Europese Hof. Jij bent ook bezwaar uh, aan het uh, uh, bezwaren maken tegen het feit dat jij veroordeeld bent. Ja, omdat ook de veroordeling destijds... ik mocht geen getuigen verhoren. Uh, er waren twee veroordelingen over hetzelfde, wat eigenlijk ook niet mag. Nee. Kijk, dat je smaad hebt, dat wordt wel bijvoorbeeld civiel behandeld... maar niet strafmatig behandeld. Veel landen kennen dat helemaal niet, dat je strafmatig... Zou, maar die dubbeling ook niet. Nee. Dus het ligt bij het Europese Hof, maar Deze... dat duurt meestal zes jaar. Deze zaak gaat nog heel lang duren. Nou, hopelijk zou het, als, als veel mensen gewoon eerlijk en oprecht zijn... en naar die cijfers kijken, gewoon eerlijk ervoor uitkomen... en zeggen, shit, we hebben een fout gemaakt. Ik denk dat dat ook vertrouwen in de rechtsstaat sterk zou vergroten... als mensen zeggen, ja, we kunnen wel eens fouten maken... in plaats van doorgaan en doorgaan om het te ontkennen. Ja. Want het is toch een wond die alleen maar open blijft. Jij moet weg. Dank voor ja. je komst. Graag gedaan. Straks hebben we hier live muziek van Wouter Hamel en praten we met bioloog Nienke Beintema over de manier waarop dieren zich aan het stadsleven aanpassen. Maar eerst gaan we het hebben over Turkije met Lili Sprangers, directeur van het Turkije-instituut. Vandaag is premier Erdogan op uh, staatsbezoek in Nederland, maar in Turkije gebeurt ook van alles. Want Abdullah Öcalan van de PKK heeft tot de staakt het vuren opgeroepen. U zei net al dat het was te verwachten. Uh, wat ik me nog afvroeg, hij zit uh, gevangen. Hoe heeft hij dit gedaan? Uh, ja, hij heeft het gedaan via een brief. En die is meegegeven aan die delegatie die hem dus opzoekt. Uh, maar uh, hij is natuurlijk veroordeeld. Hij heeft levenslang gekregen nadat de doodstraf was omgezet in levenslang. Maar iedereen weet, en dat werkt ook de Turkse justitie aan mee. dat Öcalan nog steeds bevelhebber van de PKK is. Hm. Dus die heeft gewoon uit de, vanuit de bevoegdheden... die wij hier in Nederland. doorgaans niet toebedelen nee, aan de gevangenen. Nee, en die heeft hij dus wel. En die brief is voorgelezen. En dan is de vraag. Uh, of, ik las ook dat het werd voorgelezen op de Koerdische radio- en tv-stations... maar niet op de Turkse? Jawel, het werd wel op de Turkse televisie uitgezonden... maar alleen maar de Turkse vertaling. Dus de Koerdische versie, waarin Ötjeland het oorspronkelijk geschreven heeft... die was niet op de Turkse media te zien. Oké, okay. en wat is daar de reden daarvoor dan? Omdat uh, Koerdisch nog steeds eigenlijk min of meer een verboden taal is. Ja. De officiële taal is uh, Turks, dus het uh, is een aparte Koerdische zender... die een paar uur per week heeft, maar op de Turkse staatstelevisie... in de Turkse commerciële kanalen is nog geen Koerdisch. Oké, okay. en gaat dat dan nu veranderen? Want ja. je zou... Dat is een van de tegeneisen die Öcalan heeft gesteld. Overigens, er werd net gezegd, er is een staakt het vuren. Dat is nog niet zo, want Öcalan heeft wel de PKK opgeroepen... om de wapens neer te leggen, maar nu moet de Turkse regering... of de Turkse strijdkrachten nog reageren of ze dat ook doen. Hmm. En gaan ze dat doen? Dat denk ik wel, ja. ja. Dan is natuurlijk de vraag, zo'n strijd die 30 jaar geduurd heeft... Uh... Is er dan ook een winnaar aan te, aan te wijzen? Naar die nee, Italia? er is geen winnaar aan te wijzen. Alleen maar verliezers, 40.000 doden uh, aan, bij elkaar aan beide zijden. Maar de strijd, of tenminste de wapenstilstand... is niet alleen afhankelijk van wat de PKK doen... officieel en de Turkse strijdkrachten. Er zijn in dat gebied nog veel meer facties actief... die er misschien geen baat bij hebben... dat daar een vredige uh, situatie uh, ontstaat. Vandaag was er nog een rapport van Europol... waarin staat dat dat gebied van Turkije... het meest gevoelig is voor drugtraffic ook mensenhandel. Dus dat is niet alleen maar een zaak tussen de PKK helaas en de Turkse hmm. regering. En die allebei 40.000 of samen? Nee, samen bij elkaar 40.000. En is dat dollar. evenredig verdeeld? Nee, de Turkse strijdkrachten iets minder dan onder de oh, Koerdische oor. bevolking in de Koerdische strijders. Ja. Ook opvallend is dat premier Erdogan niet in Turkije is, maar in Nederland. Ja, dat... Terwijl die toch ook wist dat deze aankondiging vandaag ja, zou komen. Is ja. dat expres? Of, of nee, maar het is een aantal keren eerder gebeurd dat er in Turkije iets historisch was en dat Erdogan op buitenlands... Bezoek was. Bij onze koningin zat. Bij onze koningin en bij de premier. Um, en dat niet naar aanleiding van Younes. Maar dit stond natuurlijk al veel langer gepland. Um, en hij doet het dus wel vaker. En daarmee heeft hij als het ware een soort schone handen. Ik bedoel, dit is natuurlijk wel heel duidelijk zijn zaak. Maar oh. -premier... En daar trappen de Turken in. Ach ja. Van, ik, was, ik, was er niet. <laughs> ik was er niet. Ik kon er niks hè? aan doen. Ja. Maar de vicepremier, Boenend Arendt die uh, handelt dit af. En uh, dat geeft Erdogan straks misschien wat meer manoeuvreerruimte om weer iets, iets anders te doen. Oké, okay. nou, Erdogan is op dit moment in Nederland. De Turkse premier Erdogan is op bezoek. Koningin Beatrix ontvangt op dit moment de Turkse premier Erdogan op Huis ten bos. Dit keer is het bezoek beladen. Een paar dagen geleden ontstond een diplomatieke rel rond het jongetje Yunus. Ja, Yunus. Um, wat komt hij doen eigenlijk, Erdogan? Ja, het is duidelijk, hij wil niet in Turkije zijn vandaag. Dus zou hij dan bedacht hebben, dan ga ik maar eens naar Nederland of ja, zo? even met een speld op de kaart. Ja, nee. val, uh, ik. Vorig jaar uh, hebben we 400 jaar diplomatieke betrekkingen gevierd. Toen is president Gül op een officieel staatsbezoek oh ja. geweest. Rutte is toen in november naar Turkije gegaan. En daar volgt een tegenuitnodiging uit aan Erdogan. En die is vandaag gepland. Hij was eerst in Denemarken, dus hij heeft dat gecombineerd. Ja, dus, en, en, wat komt, en wat doet hij dan hier? Uh, hij, uh, nou, de minister van Buitenlandse Zaken... Zaken, Ahmed Davoutoulou en de minister voor Europese Zaken, Egemen Bayes, zijn ook allebei mee. Dus ik denk dat Europa zeker op de agenda staat. Dus niet zo lang geleden is er een soort opening gekomen door de Franse regering. Eh, president Hollande, Angela Merkel beweegt ook een beetje in Duitsland. Dus en ik denk een dat opening naar toetreding tot de Europese Unie? toetreding weer. Het opnieuw on, het, nou, er wordt onderhandeld, maar het kan niet onderhandeld worden omdat hoofdstukken gesloten zijn. Eén hoofdstuk is nu geopend, of althans voor opening geopend. Het is allemaal buitengewoon ingewikkeld. En uh, ik denk dat Erdogan dus ook steun zoekt voor dat, uh, voor de, voor dat dossier. Maar nou, daar heeft hij het wel zwaar, denk ik, in Nederland. Want ik geloof niet dat de handen daar erg voor op elkaar te krijgen zijn op het moment. Op het moment niet heel erg. Maar goed, dit is natuurlijk toch iets wat in hoofdzaak door uh, Duitsland en Frankrijk wordt bepaald. In Nederland is daar toch min of meer in volgend. Maar je hebt gelijk, de, de, de, de stemming is niet heel erg pro-Turkije als het gaat om uh, Europese uitbreiding. Absoluut niet. Uh, handelsbetrekkingen staan natuurlijk hoog op de agenda. Turkije en Nederland zijn hele belangrijke handelspartners. Van elkaar. die handelt. Het handelsvolume is bijna verdrievoudigd in de uh -huh. afgelopen elf jaar. Um, en dan nog zo wat van uh, ja. andere zaken. Wordt hij dan ook aangesproken op uh, het schenden van mensenrechten in Turkije? Het feit dat er nog journalisten en militairen in de gevangenis zitten, zal dat een onderwerp van gesprek zijn? Of, of houden we het gezellig? Mm, het zou kunnen, ik weet het niet. Het speelt in de Europese voortgangsrapportage jaarlijks wel een rol. Dus het kan zijn dat de Nederlandse regering daar ook op hint. Als wij over juno's beginnen, dan, dan begint hij waarschijnlijk over, of andersom. Als hij over juno's begint, beginnen wij over de mensenrechten uh, ja, nou dat is natuurlijk de truc. Uh, Yunus is natuurlijk uh, een, een, een casus voor de Turkse regering... om te zeggen, jullie spreken ons altijd op schending van de mensenrechten. Maar kijk eens wat er hier gebeurt. Hebben ze het daarvoor, daarom zo opgeblazen denkt u? Uh, ja, dat speelt, dat speelt wel een rol. En de... De, de Turkse moeder die dat heeft uh, geïnitieerd... met een aantal Turks-Nederlandse organisaties, denk ik zo... die hebben dat natuurlijk gedaan omdat ze hier verder geen gehoor vinden... en dan is er altijd nog een telefoon in Ankara wat je, die je kunt raadplegen. Dus dat speelt zeker rol. En ook expres nu, omdat hij hier naartoe kwam? D ik denk dus dat dus dat, dat wel, ja. Vond. Daar is natuurlijk een combinatie ja, ja. gelegd, dat is helder. Ja. Oké, okay, dus dat is echt vooropgezet, denkt u? dat het zo gegaan is. Die, die, uh, die emotionele oproep? Ja? ja, natuurlijk. Er heeft iemand gezegd, God, Erdogan komt op 21 maart. Dat is al een week of vijf, zes bekend. Laten we nog eens proberen om die zaak aandacht te geven. Ja, dat is het luk. televisiestation wat het heeft uitgezonden in Turkije... is in handen van de schoonzoon van Erdogan. Dus dat is natuurlijk ook allemaal makkelijk gelegd. En dat heeft in Nederland, vind ik, geleid tot een... als ik het woord mag gebruiken, bizarre hype ja. in de media. Ik vind Ja, dat echt mag. Dat het, ja, mag hè? Ja. Ja. het is... He mensenrechten, persvrijheid. Het is hier ontzettend opgeblazen. Eh, op een gegeven moment stond er overal... in heel Turkije speelt het, maar dat was vond ik tot vorige week vrijdag, toen het hier begon te spelen... nog wel wat beperkt, uh -huh. eerlijk gezegd. Maar dit is natuurlijk duidelijk ge gekoppeld aan het bezoek van ja. Erdogan. En hoe kan Erdogan dat dan gebruiken in het gesprek? Want hij, er is natuurlijk ook wel twijfel vaak over hemzelf. Hè? Van, is hij wel helemaal wie hij is, die hij zegt dat hij is? Is hij niet eigenlijk veel radicaler dan we denken? Kan hij dan zo'n Yunus-affaire in zijn voordeel gebruiken in de gesprekken hier? Nou, ik denk niet dat hij het gaat initiëren in die gesprekken, eerlijk gezegd. De Turkije heeft sinds 2011 een apart ministerie. Uh, dat was eerst een secretariaat onder de is nu een apart ministerie wat zich bezighoudt met Turken in het buitenland. Uh, dat is heel actief, dat heeft ook een aantal programma's. En ik denk dat hij dat daaraan overlaat. Ik denk eerlijk gezegd dat hij dat bezoek vandaag niet al te wil, zeer wil belasten... met die affaire units. Nee, dat het niet op een diplomatieke rail uitdraait. Over dat ministerie, want ik hoorde daar ook wat Turken in Nederland zich zorgen over maken. Die zeiden, ja, die Turkse overheid die wil mag altijd maar de greep houden op ons als Turken in Nederland. Maar wij zijn gewoon Nederlandse Turken, dus laat ons met rust. Dat zegt een deel van de Turks-Nederlands bevolking. Het grootste deel, schat ik zo in, maar daar is verder geen hard feitmateriaal, is uh, niet ongelukkig met de bemoeienis van de Turkse overheid en zoekt die zelf ook. Een substantieel deel is daar heel erg uh, wars van. Ze mm. zitten helemaal niet te wachten op die vorm van sociale controle. Maar hoe ver gaat die controle? Uh, nou, om te beginnen is voor uh, de Turkse overheid en eigenlijk ook voor Turken in Turkije, een in het buitenland wonende Turk, altijd een Turk. Men kan een ander paspoort hebben, een andere nationaliteit... maar men blijft in die optiek toch altijd Turks. Nou, heel veel Nederlandse Turken hebben zich daar al lang aan ontworsteld. Dus die hebben er ook geen last van. Maar de dienstplicht is natuurlijk een van de punten die regelmatig speelt. Jongens en mannen in Nederland met een Nederlandse en een Turkse nationaliteit... moeten in feite voor hun 38e dienstplicht doen. Of ze kopen dat af met 10.000 euro. Doen ze dat niet, dan verliezen ze hun Turkse nationaliteit. Uh, en kunnen ze ook niet Turkije in, want het is zelfs strafbaar. Dus dat is een heikel punt. En voor de rest... Zijn er gewoon, het, het komt ook vanuit een, een, een bepaalde hoek van de Turks-Nederlandse samenleving zelf. Die voelen zich in Nederland miskend. In dat opzicht denk ik wel eens dat we de rekening van het gedoogbeleid... en vijf jaar Wilders uh, gepresenteerd krijgen. Die voelen zich stelselmatig hier niet gehoord. En die hebben dan altijd die optie om Ankara te raadplegen. Ja, en dat doen ze dan ook. Goed, maar het bezoek zal waarschijnlijk in grote harmonie verlopen. Oh, absoluut. Wouter. Hoe gaat het? Ja, heel goed. En hoe is het in Azië? Samen met zijn band treedt hij heel veel op. Vooral in Japan heeft hij mega veel fans. Net terug, maar dat hij inmiddels hoort uit Korea en uh, Japan. Sinds deze man doorbrak staat Jess ineens weer op het menu van de bakvis. En zeker in Japan is hij tegenwoordig nog heter dan een emmer wasabi. Hi everyone, my name is Wouter Hamel. Wouter Hamel, Wouter, Hamel. Wouter Hamel. And I'm very excited that me and my band will be coming to Indonesia. Wouter Hamel heeft problemen met zijn koptelefoon. Maar wel fijn dat je er bent, Wouter. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, nou, niet net terug, maar wel een oh. tijdje pas terug uit Indonesië. Ja, ik leg even die koptelefoon op Ja, weg, maar doe maar. Het helemaal mis. Ja, ja we zijn uh, maandag vorige week geland. En toen hebben we vrijdag onze EP gereleased. Onze theater ermee gestart. Een EP, was, uh, dat is een uitgebreide uh, single, hè? Dat he? is eigenlijk een ouderwets woord. Hè, wat mensen niet meer kennen. Kijk, als een long player inderdaad een uh, LP is. Ja. Dan zit het inderdaad extended play. Dus een, dus een verlengde single. Ja, Met noemen. een paar nummers erop. Uh, vijf nummers. Vijf nummers. Te zijn. Uh, even terug naar uh, Indonesië. Hoe is het om daar te zijn? Uh, heel leuk natuurlijk. En het, ja, bedoel, afgezien van het jongensboekding dat we met z'n allen op avontuur uh, is het natuurlijk voor mij ook wel. Ik bedoel, ik schrijf alle liedjes en ik sta vooraan, vooraan op het podium. Dat ik me mag beseffen hoe ja, gelukkig wel die mag zijn dat ik zo'n leuke groep muzikanten, lekkere band en. Dat je dan helemaal naar Indonesië mag. Dus, uh... Maar dan er er geef je concerten daar en er komen ook ja. mensen. Er komen uh, waar, waarachtig mensen, inderdaad. En nee, wat lijkt me zo bijzonder. Er je nou, kijk... als Nederlands mannetje daaraan, en dan is er ineens een concert. Ja, nee, en dan... dat is ook wat ik bedoel met die dankbaarheid. Dat je beseft dat er mensen zijn die helemaal vanuit Bandung naar, naar, naar Jakarta komen om maar ons concert te luisteren. Nou, dat, dat maakt je heel, uh, het zou je heel arrogant kunnen maken. In mijn geval maakte het me juist nederig. Dat ik denk, goh, dat is wel bijzonder iets om mee te mogen maken in mijn ja. lifetime. Toen zijn we ook nog naar Bali geweest. Een paar dagjes uitrusten na een paar concerten in Jakarta. Ik moet trouwens nog noemen het Erasmushuis. Uitwisselingshuis uh, nederlands Indische Cultuur. Indonesische Cultuur. En toen hebben we nog Singapore ook nog gedaan. Uh. Dat was een soort uh, ja, hallucinerende ervaring. Het is een soort Disneyland in de tropen. Ja. En, uh, ja, ik vond het heel mooi. Ik hou nog wel van, van architectuur en dat soort dingen. Je glimt er nog van. Yeah. Jullie gaan voor ons zingen. Ja, als ik die koptelefoon uh, opdoe, dan gaat dat lukken. Nou, dat zou mooi zijn. Je bent niet alleen. Je bent samen met Gijs van Straten op de drums. Met uh, Rory Ronde op de elektrische gitaar. En uh, ook nog Lucky Vons de derde. Goedemiddag, hartelijk welkom. Hoi. Dit is een samenwerkingsproject he, van jullie. Ja, ja, klopt. Ja, we hebben de nummers samengeschreven. Ik de coupletten, hij het refrein. En uh, we hebben de tekst samengeschreven. En uh, ja, dit is dan ons singeltje uh, samen. Oké, okay, we gaan luisteren. MUZIEK uh, When you were alone in the city, something was bringing you down. Did you forget that you're lucky to have someone who wants you around? I remember the first time I saw you. You'd been on your own for so long. You said you were thinking about quitting But there's something about you I've known all along Oh, everyone seems to want you But nobody seems to know how oh, Pretty Wouter Hamel, zo meteen horen we nog een nummer van jullie. En dan werken we even aan die koptelefoon hoor, Wouter. Het is vandaag donderdag, tijd voor de natuurrubriek Natuur op 1. Natuur op 1. Met vandaag in de studio bioloog en journalist Nienke Bijtenma. Welkom, Nienke. Je wel. Jij wil het gaan hebben over opvallend nieuws uit Amerika... over de klifzwaluw. Vertel, wat is dat voor een beest? De klifzwaluw is een, een zwaluw die een beetje lijkt op onze boerenzwaluw. En die broeden in groot aantal in van die gemetselde kommetjes onderaan rotsen. Maar ook in de stad eh, vinden ze het heel fijn om te broeden onder eh, grote betonnen overhangen of onder bruggen. En onderzoekers daar hebben 30 jaar lang gevolgd hoeveel van die zwalen er worden doodgereden op de weg. Want dat is een vrij groot probleem. In verstedelijke gebieden worden naar schatting miljarden vogels jaarlijks doodgereden. Mm -hmm. En deze mensen die ontdekten dat er jaarlijks steeds minder klifzwalen werden doodgereden, terwijl de aantallen van die vogels toch toenamen. Oké, okay, dus was iets, er gebeurde iets Er was iets aan de hand. Ja, ja, Ze hebben de doodbeesten die ze konden vinden verzameld 30 jaar lang, en gekeken van nou, kunnen we hier iets aan zien. Toen zagen ze iets opvallends. Ze zagen dat de vleugels van die beesten in de loop van 30 jaar... een stukje korter waren geworden. Met andere woorden, um, de, nee, ik zeg het verkeerd. De beesten die werden gevonden hebben juist gemiddeld langere uh, vleugels... dan de beesten die uh, overleven. Okay. En toen dachten ze, van, hoe zou dat nou kunnen? Zou er een verband kunnen zijn tussen die vleugellengte... en de mate waarin uh, zwaluwen overleven um, in het stedelijke verkeer? Ja. En het is natuurlijk niet meteen gezegd dat er een verband is... maar de onderzoekers denken dat het te maken zou kunnen hebben... dat beesten met iets kortere vleugels iets wendbaarder zijn... sneller kunnen opvliegen, mm -hmm. beter auto's kunnen ontwijken. Dat die daardoor een tikje beter overleven in het verkeer... dan de beesten met langere vleugels. Okay. En zou je dan dus kunnen denken dat die zwaardoor zich zo aanpast... aan de situatie waarin die zit, dat hij zelfs de vleugels uh, de lengte kan variëren? Nee, helemaal niet. Nee. Oh. Wat hier gebeurt is eigenlijk een, een stukje evolutie uh, op hele korte termijn binnen een, een paar generaties, of binnen binnen 30 jaar, zie je dat een eigenschap zich in de populatie gaat verspreiden. Dus beesten die bij toeval en Vleugels hebben die een tikje korter zijn, hebben een net iets grotere kans om te overleven in het verkeer. En die geven en daardoor... dan ook kortere vleugels door aan precies, hun kinderen. En daardoor net wat meer nakomelingen dan beesten die, uh, die omkomen in het verkeer. Ah, ja. En dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van hoe evolutie plaatsvindt. Ja, dat... en, en dus ook op hele korte termijn, want ik denk ja. altijd aan duizenden jaren. Maar hier hebben ze gekeken over een periode van 30 jaar. Ja, klopt. Maar dan moet je ze wel doodrijden, die met die lange vleugels. Ja, precies. Klopt. <laughs> ja. Ja. Anders kan je het niet onderzoeken. Als er dus een hele sterke selectiedruk is, dus een, een omstandigheid in de natuur die, die druk uit Oefent op beesten, dan zie je dat beesten die net iets beter aangepast zijn dan hun soortgenoten grotere kansen ja. hebben om te overleven... en om die eigenschappen dan door te geven aan hun nakomelingen. Nou ja, zijn daar nog meer voorbeelden van dieren... die zich aanpassen aan de stedelijke en menselijke omgeving? Die ja, manier? er is heel leuk Nederlands onderzoek geweest... een paar jaar geleden onder koolmezen in de stad. En daaruit bleek dat kolmezen eh, die in de stad wonen... gemiddeld net even iets hoger zingen... dan soortgenoten buiten de stad. Ah. Um, en eigenlijk om iets preciezer te zijn... ze laten de lage tonen uit hun liedjes. En dat is omdat die lage tonen wegvallen... tussen het gebron van de auto's. <lacht> Ja, dus, denken, dus dan nou, horen we ze niet. Dan horen ze niet, precies. Oh. Dus die, die zijn echt andere liedjes gaan zingen. Die zijn dus in de loop van de jaren hoger gaan zingen... als aanpassing aan het stadse leven. En dat is dan niet de kwestie van dat ze kort of lang vleugels hadden... maar gewoon dat ze ander gedrag gaan vertonen. Ook. Ja, ik weet zelf eigenlijk niet of dat ook een genetische basis heeft. Dan zou je een experiment moeten doen waarbij je die kolmees vangt. En buiten in de natuur laat zingen en kijken of ze dan nog steeds... Uh, ja. Ik weet eigenlijk niet of dat gedaan is. Um, maar wat nou juist zo leuk was aan dit nieuwe Amerikaanse onderzoek... is dat je dus echt ziet dat er evolutie gebeurt. Dat het echt een genetische basis is en niet alleen aangeleerd gedrag. Nee. Want dat dieren kunnen leren, ja, dat is eigenlijk niet zo heel dat verbazend. Wist we dat wisten we natuurlijk al heel lang. Kunnen alle dieren zich aanpassen aan zo'n stedelijke omgeving? Of zijn er ook dieren die het gewoon niet overleven dan? Ja, er zijn altijd dieren die het overleven, de... de Sorry, die het niet overleven. Er zijn um, bepaalde diersoorten, wat opportunistischer dan andere? Je zult uh, bepaalde diersoorten, bepaalde vogelsoorten wel in de stad aantreffen... zoals merels en koolmeesjes en spreeuwen. Die, uh, dat zijn opportunisten die pakken de gelegenheden die ze kennen. Maar er zijn ook zeldzame vogels die je helemaal niet in de stad zult aantreffen... die veel um, specifiekere habitat nodig hebben om te kunnen overleven. Die ja. daardoor ook veel kwetsbaarder zijn. En geldt dat dan ook, want dat is natuurlijk altijd wat we willen weten, voor de mens... Gaan wij ook andere, een selectie toepassen van, van, van mensen met bepaalde eigenschappen... die goed passen in de stad of op het platteland? Zou je daar ook iets over kunnen... Ja, dat is een hele leuke vraag. En, en wetenschappers die zijn er ook heel erg mee bezig. Want het is natuurlijk altijd de vraag in hoeverre kunnen wij dit toepassen op ons. Maar er zijn eigenlijk uh, twee kampen van wetenschappers. Ze zijn het er niet over eens. De ene groep zegt van, nou mensen, wij zijn eigenlijk een beetje ontstegen aan de evolutie. We zijn niet meer onderhevig aan die krachten. Want door onze technologie en onze slimheid en onze huizen en onze kleding en onze medische stand uh, zijn wij niet meer kwetsbaar. Het is niet meer zo dat, dat, dat wij minder nakomelingen krijgen als we minder goed aangepast zijn. Want... Wij passen ons wel aan met onze technologieën en onze moderne verworvenheden. Maar er zijn andere mensen die zeggen, nee, dat kun je zo snel niet zeggen. En er zijn andere dingen aan de hand, misschien wel die wij nu nog helemaal niet zien... Die maken dat, dat de mensen die nu uh, in, de, in de moderne stad, in de moderne maatschappij met onze snelle multimedia, die maken dat mensen daardoor anders worden. Er is één onderzoeker in Amerika die zegt dat onze hersens duidelijk anders zijn dan 100 jaar geleden. En dat het feit dat er nu veel meer autisme en veel meer ADHD onder de bevolking voorkomt dan vroeger, dat dat uh, kenmerken daarvan zijn. Ah, en welke school hang jij aan? Wat denk jij? Ik hou mijn diplomatiek in het midden. Journalisten, je hoeft niet te kiezen hoor. Ik hoef niet te kiezen, al. nee. Ik vind dat er aan, aan voor allebei zijn natuurlijk argumenten te vinden. En ik weet eerlijk gezegd zelf niet voldoende. Ik doe daar zelf geen onderzoek nee. naar om daar een conclusie aan te verbinden. Ik vind het wel heel interessant. En ik denk dat we daar ook zeker meer over gaan horen. Want er wordt wel heel erg veel onderzoek naar gedaan. Nou, wat denk jij? Ik weet niet. Nee, ja, ook niet. Nee. Goed, nou ja, tijd voor het nieuws van drie uur dan maar. Straks is Margriet de Schutter te gast, oud short Zij Ze interviewde oud topsporters die na hun sportcarrière in een groot zwart gat vielen. Dat overkwam ook uh, oud judoka en Olympisch kampioen Mark Huizinga. En we bellen dan ook uh, met hem. Um, nu eerst het nieuws van uh, drie uur. Oh ja, en na drie uur gaan we ook nog praten met Ron Meijer van de FNV over zijn actie tegen Albert Heijn. Tot zo!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 Avro vrijdagmiddag live en LOS langs de lane. Samen kijken we naar de WK-afstanden in Sochi. Met oud-Olympisch kampioen Jochem Uitenhagen. Dat is een mooie race, dat is een mooie strijd. CDA-leider en fanatiek schaatser Siban Ik ben dus inderdaad een toerijder en ik had nooit in mijn leven 200 kilometer gereden. Liefhebber Frits Barend. Plus satire. Volk het ja, sowieso! It geht on! En live muziek van Steten. Blame it on the cocktail, blame it on the juice. So Tonight is my night. We morgen bij ons schaatsen kijken. Vanaf 12 uur in de Kroon in Amsterdam. Met Langs de Lijn en... Vrijdagmiddag live! Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. In maart doen we in Nederland belastingaangifte. Nou kosten aangifte doen vroeger nogal wat tijd. Waar ligt het belastingformulier? In die stapel. Gelukkig gaat aangifte doen dit jaar sneller dan ooit. Omdat de Belastingdienst de meeste aangiftes al heeft ingevuld.